Van 4 uur. Freddy Fantaine met anders en mensen die verdacht worden van het plannen van aanslagen, melden Turkse staatsmedia. Bij invallen in Ankara zijn 60 verdachten gearresteerd, maar ook in Istanbul, Izmir en andere steden zijn invallen gedaan en mensen opgepakt. De Turkse regering houdt Islamitische Staat verantwoordelijk voor een aantal aanslagen in het land. Amerikaanse worstelaars die naar Iran willen om daar aan de wereldbeker mee te doen zijn toch welkom. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken had de atleten de toegang ontzegd... in reactie op het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Iran is een van de landen waarvoor hij een tijdelijk inreisverbod wilde instellen. Nu die maatregel door toedoen van de rechter in de VS van tafel is... mogen de 13 Amerikaanse worstelaars Iran weer in. Iran is titelverdediger en ook de VS geldt als kanshebber voor de wereldbeker. De wedstrijden beginnen over anderhalve week. In de Eredivisie heeft Ajax vanmiddag in Kerkrade met 2-0 gewonnen van Roda JC. Vlak na rust Davy, scoorde Davy Klaassen. Dat was het eerste doelpunt. Het tweede werd in de slotminuut gemaakt door Amin Younes. Ajax blijft in de competitie achter Feyenoord, dat nu in Enschede speelt, tegen FC Twente. Het weer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 I want you to want me Gaan we die antennes maar meteen roodgloeiend maken. Deze muziek. Yo, the ship trick and I want you to want me. Het is 6.04, Salvoort nogmaals een hele goede middag. En welkom terug bij Salvoort op zondag. Uur 3 alweer van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van de kwart over vier hebben we tijd voor Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En deze keer ook nieuws vanuit de, vanuit de Le Mans... want daar is ook de Nederlandse deelname te melden. En Le Mans wordt in juni verreden. Uiteraard, de voetbal-eredivisie volgen wij ook voor u... en er is bij Feyenoord is er inmiddels ook gescoord. Door wie? Ja, dat weet ik niet, maar hm. Feyenoord staat met 1-0 voor. Oké, okay. goed. Half vijf is natuurlijk tijd voor dier van de week. Nou, Vienna die heeft inmiddels een thuis gevonden met een tuintje... en we hebben dus nu de hond Herbie in de aanbieding... dier van de week rond de klok van half vijf... Het gedicht van de week, dat wordt nog even een verrassing, Rob. Want ik heb er 1, 2, 3, 4 voor je liggen. Jeetje. Eén eh, die, die hebben ze weer verzocht om in de herhaling te gooien. En drie nieuwe. Dus je mag even rustig daarover gaan bestuderen welke het wordt. Maar het wordt in ieder geval weer een tranen trekken van het eerste uur. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En verder natuurlijk nog wat ter, meer ter tafel komt. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En ook in de auto kan je weer luisteren naar ZFM... op je doucheradio, of gewoon op een andere radio die je in huis hebt. 106.9 is weer actief. Dank heren daarvoor. By the water so far away from my father's daughter she just wants a life for a baby I no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Come, you well, prepare, and No, mama, you never said tear Cause you upset things here and to here And you give the youth love, beyond compare You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. the pops disappear In a wrong bark, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Het blijft een mooie combi, dit. Jullie de Clean Bandit samen met jean -Paul. Ja, je weet wel, hè? die heeft heel veel hits gehad. Onder meer, temperature een hele tijd geleden. En nou deed hij dus mee met Clean Bandit en Rockabye. Een plaatje uit de Euro Breakdown, trouwens. Die wordt elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Gepresenteerd door collega Maurice Milders. Gewoon luisteren naar de 40 beste platen uit Europa. Hij zet ze met alle plezier elke week voor je op je rij tussen 3 en 5 bij CMM. En dit is iets heel anders. Dit is John Farnham en You're the Voice. We In de studio aan de tolweg, Tina, deden we even mee met deze van John Farnham... en Door de Voice. TFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, jij bent ook wel een beetje de voice vandaag, uh, Albert Jan. <laughs> Pas maar op, kwart voor vijf. Ja, ja, oké. Okay, nou, ik ben heel benieuwd. Het gedicht van de dag, hè, daar hebben we het dan over. En, uh, die komt om kwart voor vijf uh, weer langs, so dus we zo dadelijk even een keuze maken. Goed. Uh, maar eerst Pit Reports. Ross Brown keert uh, in een belangrijke functie terug... In de Formule 1, de 62-jarige Brit gaat onder de nieuwe topman Chase Carey... de opvolger van Bernie Ecclestone aan de slag als technisch directeur. Sean Bratches wordt commercieel directeur van de Formule 1... dat sinds kort eigendom is van de media-gigant Liberty Media. Fantastisch om weer terug te keren in deze wereld, al dus Braun. De afgelopen maanden heb ik al heel wat gesprekken gevoerd... met de mensen van Liberty Media. Ik kijk ernaar uit om samen met Chase, Sean en de, in, en de Formule 1-teams... deze sport verder te ontwikkelen. Samen met de teams en de promotors krijgen we een unieke kans... om er een betere Formule 1 van te maken, vooral voor de fans. Er verschijnen in maart slechts 20 bolides aan de start van de Grand Prix van Australië. De openingsrace van het Formule 1 seizoen, Manor Racing... is afgelopen week failliet verklaard. Het achterhoede team komt al langere tijd met financiële problemen. De curatoren hebben geen nieuwe investeerders kunnen vinden... voor de noodlijdende team en staakten de zoektocht naar een nieuwe koper. De meer dan 200 medewerkers van de fabriek in Barnbury zijn naar huis gestuurd... en hebben te horen gekregen dat er geen werk meer voor ze is. Het is bijzonder spijtig dat het team de deuren moet sluiten. Het personeel krijgt het salaris van januari nog wel uitbetaald... maar we zullen volgende week de ontslagprocedures in gang zetten... al dus een van de curatoren. De droom van Frits van Eert wordt werkelijkheid de 49-jarige topman... van Jumbo Supermarkt en een autofanaat... wilde al heel lang meedoen aan de beroemde 24 uur van Le Mans...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 Onder startnummer 29 rijdt Van Eert, 49 jaar oud... samen met Jan Lammers, inmiddels ook al 60... die de 24 uursrace race in 1988 op zijn naam schreef... en de Braziliaan, niemand minder dan Rubens Barrichello, 44 jaar oud... die 11 Grand Prix-zegels op zijn konto heeft staan. Het trio doet in de lmp 2 klasse mee aan met een Dallara P271 met Gibson-motor. Bovendien is het de geelgekleurde bolide ingeschreven... voor de European Le Mans Series, de ELMS dat er niet aan de World Endurance Championship, kortweg gezegd de weg, wordt meegedaan had te maken met dat de serie niet paste... in het drukke schema van de zakenman van Eert. En fans willen een circuitpark Sanford op de Formule 1-kalender. Als de Formule 1-kalender kan worden uitgebreid... staat circuitpark zandvoort bovenaan het verlanglijstje van Formule 1-fans. Dat blijkt uit een poll van de Britse betaalzender Sky Sports... Met 16.000 stemmen laat het circuit van Zandvoort voor miljoenen steden... als Londen, Johannesburg en Las Vegas en New York ruim achter zich. Tot zover. Tot, tot zover inderdaad uh, het uh, autosportnieuws. Nieuws. je wel, Albert-Jan, daarvoor. En ik ga een uh, keuze maken uit de gedichten uh, die hier uh, op tafel liggen. 1, 2, 3, 4... Oh, Oké, okay, nou, Zo duidelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag dus uh, bij CFM. Nou, omdat hij een beetje zielig is, deze voor jou. Ja, de Madison Song... Kijk of het helpt. Ik voelde hem al aankomen. Ja, ja, ja. Hier is Stephanie Mills, een lekkere gouden ouwe. hebben de single van de Everts White Band en Picking Up the Pieces. Ja, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie... vanmiddag om half drie gestart. We hebben het over FC Twente tegen Feyenoord. Inmiddels uh, die wedstrijd ten einde. Een 0-2 eindstand, Albert-Jan. Nou ja, dus Feyenoord uh, behoudt de aansluiting... Zo Sterker nog, ze staan er bovenaan, toch? Ja, ja nog steeds. Tof, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan, daar is volop uh, gescoord in de tweede helft. Sparta thuis tegen Pek Zwolle, eindstand 2-3. En dan uh, zo dadelijk om uh, kwart voor vijf FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it if it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 You're the en and Geronimo. Eén minuut, overal vijf geworden. We gaan aandacht besteden aan het dier van de week. En hij stelt zichzelf even aan ons voor en we hebben het over de hond Herbie. Hallo, ik ben Herbie, een kruising kruisingsteffert van ruim 18 jaar oud. Door mijn vorige baas ben ik helaas niet goed verzorgd... en daarom ben ik nu op zoek naar een nieuw thuis. Naar mensen toe ben ik super vriendelijk en een echte knuffel. Kinderen zijn daarom voor mij ook geen probleem. Wel wil ik er even kennis mee maken, het liefst krijg ik de hele dag aandacht. Wel ben ik een beetje een spring in het veld. Het was dan ook lastig om mooi te poseren voor de foto die op de website van het dierentehuis staat. Als ik aan de riem loop, negeer ik andere honden. Mijn verzorgers denken dan ook dat ik meer een mensenhond ben. Katten vind ik heel erg spannend, maar ik heb er geen zin aan om erachteraan te rennen. Omdat ik katten ook een beetje eng vind, wil ik er niet mee in één huis wonen. Mijn verzorgers weten niet of ik goed alleen thuis kan zijn. Daar zal ik langzaam aan moeten wennen. In de kennel ben ik netjes zindelijk... en lig ik graag een beetje te dutten in mijn mandje. Buiten loop ik netjes aan de riem en ik luister goed. Wie geeft mij een warme mand? En dan krijg je daar heel veel truffel, knuffels, truffels, moet horen, knuffels <lacht> voor terug. Al was getekend Herbie. En waar verblijft Herbie? Herbie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland... Kezelstraat 5 te Zandvoort. En de telefoon is bereikbaar op 571-3888... 5, 7, 1, 3, 8, 8, 8, Want ook Herbie verdient een thuis. the party was nice, the party was pumping. Hey e And everybody hey e Until the And the girls respond to the call. I a poor one shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who the Who let the doors out? Who, Who, Who the Billy really get out. Get back, coffee. Bush, coffee. Get back, you. Invest in Mongrel. Myself, I'm a man, don't no get angry. Two hey, yeah. so the girls calling them canine. Hey, B -B but they tell me, hey man, start up the party. B -B you put a woman in front and a man behind. Huh, I huh, have a woman huh, shout huh. out. Ja, de van de week is deze week Hond Herbie. Verder dat even deze gouden oude draaier van de Bahaman. En hoe let de dogs uit. Dus ga voor Herbie of de andere leuke dieren die daar op een baasje zitten te wachten. Naar het met Dieren Thuis aan de Keesomstraat, nummer 5 hier in Zandvoort. Zometeen over twee platen het gedicht van de dag. En we hebben inmiddels een uh, keuze gemaakt, uh, Albert-Jan. Ja, hij is, is wel het, weer sneu, hè? Wat een hele sneu. Hè? Ja, hij is weer heel sneu, hoor. Onder de, jeurtje, jeurtje. onder de pakkende titel. Jij denkt dat je ook maar alles mag, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we worden het nou, dadelijk om kwart voor vijf. Blijf lekker luisteren naar CFM. Nu ook weer te ontvangen op 106.9 FM. Dit is een ethisch uh, klassieker, Dit is breakfast Club en Ride on Track. We hebben weer sportnieuws en gaat het ditmaal over golf. En uh, natuurlijk over Joost Luiten. Maar allereerst, Sergio Garcia heeft de Omega Dubai Desert Classic gewonnen. De Spanjaard leidde vanaf donderdag en hield op de slotdag zijn voorsprong van drie slagen op Hendrik Stensen probleemloos vast. De foutloos spelende Garcia liep zijn ronde met de Zweed Stensen. Uh, en de Stensen kwam eenmaal tot op twee slagen, 14e hol, Eén hole later was het verschil alweer vier... na een Spaanse birdie en een bogey van de Zweedse makelij. De 37-jarige Garcia won zijn twaalfde toernooi op de Europese Tour... en zijn 26e keer in totaal. Joost Luijten wist zich vandaag niet te verbeteren. Onze landgenoot viel na een ronde van plus 1, twee birdies en drie bogeys uit de top 20 en eindigde als 23 23ste. Oké, okay, tot zover uh, dit sport is uh, over de golf over Joost Luijten. Is er dadelijk het gedicht van de dag? Je denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, die hoor je net eens van Minneburg. Traveling in a fire in, On a hippie trail, full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? And go Je even lekker mee met deze klassieker van Man at Work en Daan Ander. Nog even het goede nieuws. CFM is weer te ontvangen op 106.9 FM. En ik krijg ze juist door dat het signaal weer uh, overal te ontvangen is. Dus uh, weer duidelijk te ontvangen hier in Zalvoorts en de regio op 106.9 FM. En daar komt hij aan, het gedicht van de dag. Jij denkt nou dat je alles mag van mij. S'avonds. 's avonds laat je mij alleen. Ik heb, ik heb dan niemand om mij heen. Ik rook mijn laatste sigaret en dan ga ik maar alleen naar bed. Mijn gedachten, mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al twee uur in de nacht en ik, ik die nog steeds op je wacht. Jij Jij denkt ook maar dat je alles mag van mij Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij Wat, wat ben ik toch stom dat ik maar wacht Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht Jij, jij denkt maar dat je alles mag van mij Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij een leugen, een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij, wat ben jij nou voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het behang. Wacht op je voetstap in de gang. De klok, de klok begeleidt mijn stil verdriet. Maar wat ik voel, dat begrijp jij niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij niet zo verder gaan? Het is net, het is net alsof je me iets verwijt. Ik ben zo, zo ontzettend in onzekerheid. En jij, jij denkt maar dat je alles mag van mij. En ik, ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Of ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik nog steeds. De hele nacht. En jij, jij denkt maar dat jij alles mag van mij. Maar dat, dat is na vannacht voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij nou voor een vrouw? Elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart voor vijf... dan hoor je hem... Het gedicht van de dag, dankjewel Albert Jan voor. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Krijg je er wel reacties op of niet? Ja, augustie. Oh, augustie, oh, augustie, oh, augustie. Oh, Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Frans-Duits, jawel. Ja, dat was het gedicht uiteraard opgebaseerd. Op deze single waar nou, we gaan ervan genieten. Op deze zondagmiddag bij CFM. S'avonds laat je mij alleen.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 Je kijkt doelloos naar het behang Wacht op je voetstap in de gang De klok lijden stil verdriet maar ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan Kunnen wij zo verder gaan Net of jij me niet verrijkt, Ik ben zo in onzekerheid Weer heel mooi, hè? Het gedicht van de dag bij CFM. Zullen we hem dinsdagmorgen in de herhaling doen, uh, Albert? Ja, of ja niet? tegen een uur of kwart voor elf. Kwart voor elf, <laughs> he? helemaal goed. Jij denkbaar dat je alles mag van mij... was het gedicht van deze zondagmiddag... Plot at loss, how you find CFM gloeien weer van plezier. Jawel. de Brothers Janssen en Stamppond. We zijn weer terug op 106.9 FM. Even een paar dagen helaas door een uh, storing uit de lucht geweest. Een ja, verbiedingsprobleempje hè, met, uh, met zich ook. Maar dat gaat opgelost worden. Even een tijdelijke oplossing. En vandaar dat het signaal alleen in mono is op dit moment op 106.9 FM. Maar alle eer aan onze jongens van de technische dienst. Zo is want dat. Want uh, het is uh, wel even een kwijtje geweest op deze druilerige zondagmiddag. Maar het is gelukt. Dat dacht ik. Ja, je wilde ja, wat nog wat zeggen nog over uh, klassiek. Ja, want ook uh, klassiek liefhebbers zitten goed bij CFM. Want vanavond is het weer tijd tussen 7 tussen en 9. Uh, nee, uh, is het weer CFM Klassiek. Samenstelling en presentatie in de handen van onze collega Ruud Janssen. Dus klassiek liefhebbers, of het nou een transistor radiootje is... of een computer, <laughs> het maakt niet uit. U kunt dan heerlijk genieten van twee uur lang ZFM Klassiek. Samenstelling nogmaals en presentatie van onze collega Ruud Janssen. Ik zou zeggen klassiek liefhebbers, veel plezier vanavond. En wij zeggen bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond en tot volgende week. Tot volgende week. Zandvoort op zaterdag. Tot dan. Dag. Doei doei. doei.